Drie uur. Het NOS-journaal. Jurist Stubenitski. De Europese Commissie gaat akkoord met het nieuwste voorstel van het kabinet over de Hedwiegenpolder. Dat heeft staatssecretaris Bleker gezegd in de Tweede Kamer. Hij wil een derde van de polder onder water zetten en ook andere polders teruggeven aan de natuur. Volgens Bleker beschouwt Europees Commissaris Potocnik het plan als een ecologisch equivalent van het totaal onder water zetten van de Hedwiegen. Dat is voor het eerst dat de Nederlandse regering een alternatief in zaken de volledige ontpoldering van de Hedwige polder heeft geformuleerd. Dat door de Europese Commissie als equivalent met het plan van 2005-2006 wordt aangemerkt. Eerder vandaag reageerde de Tweede Kamer zeer kritisch op het plan van Bleker.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 De rente op Duitse staatsleningen is naar een nieuw record gedaald. Voor een tienjaarslening wordt nu een rente betaald van 1,6 procent. Het is een teken dat de onrust over de eurocrisis toeneemt. Beleggers vluchten in de veilige Duitse leningen, ondanks het lage rendement. De rente op Nederlandse staatsleningen is juist gestegen naar 2,3 procent. Het renteverschil met Duitsland is nooit eerder zo groot geweest. Gisteren waarschuwde kredietbeoordelaar Fitch dat de AAA-status van Nederland... mogelijk wordt verlaagd als er geen goed bezuinigingspakket komt. Voor het eerst in tien jaar is het aantal verkeersdoden gestegen. Dat heeft minister Schultz van Hagen van verkeer bekendgemaakt. Vorig jaar kwamen 661 mensen om in het verkeer. In 2010 waren dat er nog 640. Vooral fietsende ouderen zijn vaker het slachtoffer geworden. De dalende trend zette wel door onder inzittenden van auto's en onder motorrijders. Anders Breivik was van plan de vroegere Noorse premier Brundtland te onthoofden... toen hij het bloedbad op Utrecht aanrichtte. Zo was zijn eerste doelwit, vertelde hij op de vierde dag van zijn proces. Hij had haar onthoofding willen filmen en op internet willen zetten. De sociaaldemocraat Brundtland was tussen 1981 en 1996 drie keer premier van Noorwegen. Zat het eiland Utea enkele uren voordat Brijvik aankwam verlaten. Het weer verspreidt over het land wat buien. Er staat een matige en aan zee vrij krachtige zuidenwind. Het is een graad of 13. Ook morgen en de komende dagen veel buien. Proeven aan kwaliteit? Probeer nu.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 Goedemiddag, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. Straks gaat voormalig CDA-Kamerlid en lobbyist Jan Schinkelsoek... in, het, in onze dagelijkse opinierubriek een appeltje schillen. Jan, goedemiddag. Wat nou, wil je het graag over hebben? Ik wil het hebben over die het polder. Je weet wel, die twistappel op de grens van Zeeland en, en Vlaanderen. Ja. Dat is al jarenlang een heel gedoe. Wel ontpolderen, wel ontpolderen, niet ontpolderen. Heel gemodderd daar in Zeeland. En begint dat nou langzamerhand niet de spuigaten uit te lopen? Het moet He? stoppen. Ik vind dat het tijd wordt om een streep te trekken. Zeker nu die polder grotendeels droog blijft. En tegen wie ga je dat zeggen? Tegen een uh, John Robinson, lid van de Provinciale Staten van Zeeland. Die geloof ik, maar dat hoor ik graag van... Een de strijd wil voorzetten. Oké, okay, dat straks. Maar eerst... Allah Akbar! Ja, dagelijks horen we deze term langskomen in de media. Vooral sinds de Arabische lente. Maar wat wordt er nou eigenlijk mee bedoeld? Slaggevers Matthijs Holtrop en Paul Körpershoek... spreken vier mensen die elk op hun eigen manier... de islamitische wereld kennen... en hun uitleg geven aan Allahu Akbar. Allahu Allah Akbar. Allahu Akbar, Allah Akbar, een veelgebruikte term in bijvoorbeeld Syrië wat we hier horen. Maar wat betekent het nou precies? We bellen met de Nederlandse Moslimraad. Nou ja, Allah Akbar is eigenlijk een, een, een, een religieuze term, wat uh, religieus gebruikt wordt door alle moslims bijna bij elke handeling. Uh, en als je hem een letterlijke vertaling geeft, dan spreek je over God is groot. Maar de essentie achter achter zo'n term is dat je eigenlijk zegt van, ik doe alles in naam van God. Allaha Akbar! Uh, nou, op het moment dat je zo'n zo, zo groep mensen dit hoort roepen... Uh, dan merk je al heel snel of dat nou angstkreten zijn... of dat dat echt vreugdekreten zijn. Zegt Kees Hulsman, eindredacteur van Arab West Report... een Engelstalige publicatie in Egypte... over de verhouding tussen moslims en christenen. Uh, waar het gaat om uh, deze kreet met in samenhang met het gebruik van geweld, ja, dan heb je toch veel meer over een vreugdekreet te maken. Een angstkreet, een vreugdekreet, het zou het allebei kunnen zijn. Letterlijk betekent het, Allah is groot. Maar waar komt het nou helemaal vandaan? Dat vroegen we aan deze christelijke meneer, die uit angst voor represaiers anoniem wenst te blijven. Maar zijn identiteit is bij de redactie bekend. Uh, dat dat, dat duidt terug aan uh, de 5 vijfde eeuw, toen uh, begint de invasie van de islam naar de rest van de wereld. En de vlag en met de zwart gingen zij allemaal eh, landen bezetten. God, wat zij bedoelen, de God is helemaal anders... ...van de God die kennen wij als christenen of joden of wie dan ook. De God, wat hun bedoelen, roept hij vermoorden. Of accepteer jij het islam als een, een, een geloof voor jou... ...of word je vermoord. Bij mij, het gaat, ik vind dit niet goed... Deze jihadistische uitleg van de term Allah-Akbar wordt niet gedeeld door de Nederlandse moslimraad. Dat klopt niet. Die term, die term komt niet uit de 5e eeuw. Die term is gewoon een Koranische term. staat gewoon in de Koran. En dat is een kenmerk van God. En God is allemachtig, is groot. En dat betekent op het moment dat je erkent dat God de Allermachtige is... Dat je, ook er, dat je ook onderschrijft de kernwaarde binnen de islam en alles waar de islam voor gekomen is. Op het moment dat we spreken over rechtvaardigheid, solidariteit, gematigdheid, uh, vrijheid dat zijn allemaal, allemaal kernwaarden. die uh, gekaderd zijn binnen de islam. En op het moment dat je Allahu Akbar roept dat je zegt: Ik erken alles wat groot wat God uh, heeft gekaderd binnen de islam. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Ik geloof ook wel dat er wel. Groepen zijn geweest die dat ook wel meer uit ideologie hebben geroepen en uit, uit hun geloofsovertuiging. Zegt Esmeralda van Boon, journalist, Arabist en ervaren in de Arabische wereld. Uh, maar op een gegeven moment tijdens de strijd, hoe verder de strijd ging, voor, voornamelijk in Libië dan... ...merkt je wel dat het steeds vaker werd geroepen um, en dat het ook meer echt een strijdkreet werd. Nou, ja, ze roepen natuurlijk Allahu Akbar, uh, God is de Grootste. Um, het, het, het lijkt alsof het ze kracht geeft om hun strijd uh, uit te voeren. Uh, het wordt ook gezamenlijk geroepen. Er is natuurlijk veel stress op het moment dat er gevochten wordt... en er wordt geschoten. Het lijkt ook een ontlading daarvan te zijn. Ikzelf bleef daar redelijk rustig onder... want het was gewoon een waarschuwingskreet ook voor mij. Maar het viel me wel op dat het steeds meer gebezigd werd. Een strijdkreet in oorlogstijd, dat is te begrijpen. Maar Allah-Akbar is een term die we ook in Nederland horen. Zoals laatst nog in Urk. In het televisieprogramma De Vijfde Dag konden we zien hoe werd geprobeerd... om met de term Allah-Akbar Nederlanders te bekeren tot de islam. Onze ouders zijn naar Nederland gekomen. Ze hebben nooit de moeite genomen om de buurman over de islam te vertellen. Allah-Akbar! Allah Allah Allah-Akbar! Allah Akbar. Hallo, mevrouw. Mag ik u wat aanbieden? Nee, jongen. Nee, dank je. Allah-Akbar! Allah Allah Allah Akbar. Te lang hebben de moslimgemeenschap beneld op 7 gespeeld. Te lang hebben zij zich gecamoufleerd en gedistanceerd van waar zij nodig waren. Allahu Akbar! Allahu oh, Akbar! De Nederlandse moslimraad vult aan. Waar wij in zitten is dat een aantal mensen uh, het heel goed doen... om termen, religieuze termen te politiseren en daar eigen definities aan geven. Allahu Akbar zeg je ook op het moment... ...dat er iets valt. En dan zeg je Allahu Akbar op het moment dat er een kindje valt. Dan zeg je, oh Allahu Akbar, hopelijk dat God haar beschermt. Uh, dus dus het, het, is, het, het heeft gewoon, gewoon meerderheidsvraag. De term is voor vele uitleg vatbaar. Maar duidelijk is dat het wel voor veel weerstand kan zorgen. Zoals bij christenen die het jihadistisch uitleggen. En Ja, minstens, eh, bij mij het wel, heb ik een angst van term. En dan vraag ik af aan hem, weten jullie wat het betekent? Ja, Allah is groot en, en komen we meteen met uh, papagaai-achtige uh, verhalen... zoals ze horen in het media. Sommige mensen zijn moslim geboren, maar ze weten niks over islam. Allah, Allah, Allah. Op een gegeven moment wordt het ook wel iets in de taal wat je vaak zegt. Een uitdrukking die vaak wordt gezegd. Uh, in Egypte bijvoorbeeld wordt om de klipklap Inshallah gezegd. Als God het wil. Um, en dat... dat kan dus ook een trend zijn in de taal. En dat hoeft niet altijd alleen maar op religie gebaseerd te zijn. Het kan ook gewoon echt een strijdkreet geworden zijn... van de strijd die er wordt geleverd. Daarbij is het ook zo dat er wel mensen zijn die dit roepen... ook bijvoorbeeld als er een inslag komt, dat ze dat uh, Allahu Akbar roepen. Omdat het ook het begin is van het gebed. Als er een gebed wordt opgeroepen, begint dat met Allahu Akbar. En is het dus misschien ook wel dat ze dat bezig... Uh, ...in steun aan mensen die die aanslag of die, die uh, het bombardement ondergaan. Dus de eventuele gewonden en doden, om die bij te staan op dat moment. Ja, bedreigend is, is, is natuurlijk uh, een interpretatie wat je, waar je, aan zelf, wat je zelf aan geeft. Ik kan me best wel voorstellen ook, dat, dat een hele groep mensen Allah Akbar roepen... Uh, voor hen is dat niet bedreigend, voor hen is dat een uiting van... Uh, ik, ik, ik ben een moslim en ik, uh, ik ontken uh, of ik erken alle kaders binnen die islam. Maar als je daar helemaal geen, uh, ja, niks van weet en je hoort uh, alleen maar geschreeuw... ja, dan denk je van, uh, wat, wat gebeurt hier allemaal? Nou, sterker nog, het term wordt gebruikt ook uh, tijdens de onthoving van de christenen... of wie er wordt ontvoerd, daar roepen mensen Allah Akbar... Een rondgang langs kenners van de islamitische wereld over de uitroep Allahu Akbar. Salomon mij. ain't that is Wie scheelt er vandaag ons appeltje? Dat is Jan Schinkelzoek. Hij is lobbyist en voormalig Kamerlid voor het CDA. Goedemiddag, Jan. Goedemiddag. We hadden het al gezegd, hè? de Hedwiege polder. Uh, ja. Misschien wel op dit moment, of in ieder geval tot, tot net, heeft de Tweede Kamer erover gedebatteerd. Nee, ze zijn nog bezig. Ze zijn nog bezig ja. zelfs, kijk eens aan. Uh, voorstel van de staatssecretaris is de polder voor een derde onder water en voor twee derde ja. niet. En daarmee moet het de maas afgelopen zijn. Ja. Uh, jij zegt, ik wil het erover hebben met Johan Robinson. Dat is een ja. staatslid voor de Partij voor Zeeland. Ja. Die is nog steeds helemaal tegen. Ja. Hij moet daarmee stoppen, vind jij waarom? Kijk, laat ik beginnen. Ik, ik begrijp de, de Zeeuwse emoties heel erg goed. Ik heb jarenlang in de Kamer samengewerkt met uh, Ad Koppian. En dankzij hem ben ik ervan doordrongen... Uh, dat je je wel tien keer moet bedenken... alvorens je een goede landbouwgrond prijsgeeft aan het water. Al helemaal in Zeeland dat zo'n beetje op de zee is bevochten. Maar we zijn nu zeven jaar bezig. En de vraag doet zich dan voor in de alle redelijkheid: allerredelijkheid... hoe lang moet je aan de gang blijven? Moet je niet eens eens een streep trekken? En helemaal nu. Zeeland heeft, naar mijn gevoel grote winst geboekt. Ik, ik zie twee punten. Een jaar geleden zag er nog naar, nog naar uit... dat de hele polder onder water zou komen te staan. Het blijft nu beperkt tot een derde. Tweederde deel blijft beschikbaar voor de landbouw. Tel uit je winst. Ja. Er wordt bovendien, zo mag ik... Uit het Kamerdebat, ik heb het net even een stukje gevolgd. Maak ik op dat definitief een streep wordt getrokken. En er komt een eind aan de ton polderen. Nee, geen dat... nieuwe polders meer onder water. Precies, en dat lijkt me dan nog wel de grootste winst voor Zeeland. En waarom dan die winst niet gepakt? Denk M ik en vraag ik. Meneer Robesin, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Waarom die winst niet gepakt? Nou, er is geen sprake van winst. Uh, ik kan met de redenering uh, van de heer Svenkels kan ik heel goed uh, volgen. Ja, daar zouden we een boom over kunnen opzetten die uren duurt. Daar hebben we geen uh, tijd voor. Nee, nee, nee. nee. Uh, de essentie van wat hij zegt, uh, ja, daar, daar, daar kan ik ook mee meegaan. Maar... Uh, alleen, alleen het klopt niet met de feiten. Ai. Uh, als, als, als dat de feiten zouden zijn, dan klopt het wel, maar dat zijn de feiten niet. Wat klopt er niet uh, aan wat meneer uh, Schinkelshoek zegt? Nou, kijk, uh, uh, meneer Kopjan die roept ook... Uh, ja, zeven, maar jullie hebben toch twee derde van die polder, uh, kunnen, kunnen we behouden. Ja. En dat betekent winst. Ja, zo kan ik het ook. De insteek was, uh, die 300 van uh, het regeerakkoord en wat er daarna volgde... Uh, bleek er op pad om alternatieven te zoeken... Uh, was dat de Hetwijgepolder never en nooit onder water zou worden gezet. En dat heeft meneer uh, Rutte mij ook beloofd. Althans beloofd, hij kon niks beloven, maar wel... Gezegd, wij doen het maximale, meer dan het maximale zelfs om die polder droog te houden. Hmm. Dat is het uitgangspunt. Heeft u dat niet wat gedaan, nu, vindt u? Wat, wat hij dat de, niet ge oh, wacht even. Heeft u dat ja. niet gedaan volgens u? Het maximale? Nee, nee, nee en bleker ook niet. Bleker zeker niet. Oh. Uh, uh, allebei niet. Dus het kabinet heeft niet het maximale gedaan. En ik voel me dan ook in bleker, en met name in Rutte en bleker zwaar teleurgesteld. Ik heb ze gesteund. Om in de Eerste in in Kamer de fatsoenlijke ja. positie te krijgen. Ja. En zij hebben mij toegezegd dat ze het absolute maximale ja. zouden doen. En dat hebben ze niet gedaan. Maar wacht even. V vindt u dat ze eigenlijk niks gedaan hebben? Nee, ik zeg niet dat ze niks gedaan hebben, maar uh, uh, bleek er. Uh, heeft zich, bleek er uh, overigens waarschijnlijk met de beste bedoelingen en op een integere manier, daar wil ik helemaal niet op voorhand aan twijfelen. Dat zal de historie wel leren. Maar hij heeft zich naar mijn idee in een fuik laten lokken in Brussel. En er zijn nu maar twee winnaars. en ja, We krijgen nu een politieke uitslag en geen inhoudelijke oplossing. We krijgen nu een politieke uitslag. Uh, de haven van Antwerpen heeft twee enorme winstpunten geboekt als dit, uh, dit aanvullende maar, voorstel. Maar als ik u even mag onderbreken, dit wordt allemaal te ingewikkeld en ge te, te, te, te gedetailleerd. Even terug naar meneer Schinkelshoek, ja. die zegt het is zeven jaar bezig, dit moet stoppen, tel uit ja, je winst ja, en pak ja, die... Ja, maar, ja, maar dan, dan vergeet meneer Schinkels erbij te vermelden en dat doet hij niet opzettelijk. Uh, ik kan maar, nogmaals, ik kan mijn zijn redenatie wel volgen. Nee, iedereen deugt, uh, maar nu de, uw antwoord. De, de... De, we hebben nu te maken met de realiteit, de feitelijkheid is nu, dat we, uh, de, de, de, in het regeerakkoord is er ook gezegd, het gepolder droog. Nou ja, goed, oké, okay. dan nou gaat hij voor een derde onder water ja, ja. Ons, volgens het voorstel van, ik zie het nog niet gebeuren overigens. Maar uh, daarnaast hebben we uh, drie ontpolderingen erbij gekregen. Op de andere, andere plekken, hè? De Appelzak, en de Schorenpolder en de Welzingenpolder. En we hebben dus nu in Zeeland zeven ontpolderlocaties. En we hebben het niet alleen maar over de Hetwiegepolder. We hebben inclusief die, die, die 100 hectare van de Hetwiegepolder... Hm. hebben we nu te maken met zeven ontpolderingen. Meneer, Schild, is, meneer Schinkelshoek, het is alleen maar erger geworden. Nou, ja, het is alleen ja, maar dat, erger geworden. Ja, dat, dat betwijfel ik. Ja, ik, ik begrijp dat en meneer Robinson... Nee nee, nee, nee, nee, nu even meneer Schinkelshoek. Meneer, ja, ik begrijp sorry. dat meneer, meneer Robinson erg teleurgesteld is dus in de minister-president. Ja, ik ja, nou ja, de de ja de dat, dat ik, ik weet niet welke deeltjes hij allemaal in achterkamertjes gemaakt heeft. Daar ga ik ook niet over. Ik, ik, ik laat we nou gewoon eens even rustig naar de feiten kijken. De, de feiten zijn deze. Ja, een belangrijk deel heb ik dat over, in de Kamer meegemaakt. Dan had ik een jaar geleden lachten de zaken nog zo voor dat die hele Polder onder water zou komen te staan. Dat moest van Brussel. En dat had Nederland op zich genomen als onderdeel van een afspraak met, met Vlaanderen. Wat, wat is de situatie nu? Tweederde blijft droog. Dat lijkt me dan winst. Bovendien krijg je nog. Ik heb dat net de staatssecretaris met zoveel woorden horen zeggen. De toezegging dat het einde is aan het heilloze onpolderen. Denk ja. ik. Accept, tel uit je winst. Een politicus die thuiskomt naar, naar een wedstrijd. waar het altijd geven en nemen is. met twee derde winst. Die, moet, die, die, die kan zichzelf rekenen. in plaats van in wrok te blijven omzien. Als je doorgaat. Bovendien, dan denk ik dat je alleen maar nog meer verliezers krijgt. Je hebt het risico dat er alsnog gedwongen wordt door de Europese Commissie. Er staat alles onder water, dan ben je alles kwijt. Heb je kans dat je de, de, de, de, de verhouding met Vlaanderen nog meer verstiert? Vlaanderen is verdeeld over het plan. Het ANP meldt net dat de Vlaamse regering twijfelt over het alternatieve Nederlandse plan. Ja, dat wist ik, ik op voorhand het heeft positieve dus het, en negatieve kanten, zei de Vlaamse premier Chris Peters vanmiddag. Ja, met andere woorden, dat is een reden ja, te, meer, ja, een reden ja, te ja. meer om nu te, te nemen wat er is. De Vlaanderen willen het liefst dat die hele polder onder water wordt gezet. Onder, onder het motto, dat hebben we met die Nederlanders, ja. dat hebben we met die Hollanders afgesproken. Dus meneer Orbison, pak uw winst en neem okay. nee, wat er is. Meneer Orbison, nee, nee, dit is het moment. Er valt geen winst te pakken. Bent u er? Ja, waar hoor u? Bent u er nog, ja? Um, kijk, um, de, um, uh, die, drie, die 300 hectare van de het dat die staan in de Scheldeverdragen. Nou, we hebben de beide partners in de verdragen hebben het recht om daar een andere weg voor te vinden. Dat, dat, dat, ja. dat, dat is ook duidelijk in die Scheldeverdragen, is dat geregeld. Ja. Dat kan, dat is een hele le legitieme zaak. Nou, we hebben toen uh, Carla Thijs haar handtekening gezet onder die scheldenverdragen, laat het nou maar eens een keer gezegd worden... Uh, wist, had de, de Zeefse bevolking, uh, ook de Zeefse politiek... amper een besef wat dit voor consequenties zou kunnen hebben. En het verzet is in de loop der jaren gegroeid... Ja. Tegen, wat, tegen, uh, tegen, uh, tegen de, de scheldenverdragen. Ja, maar het gaat er met name om de tweede de toegankelijkheid en de natuurlijkheid. Ja. Nou, als nu, ik geef u de verzekering... Uh, als de Kamer nu zegt, oké, okay, bleek het, trek je plan en uh, ja, je, je, je yeah. ziet maar en uh, ik weet niet hoe het debat verloopt op het ogenblik, maar er zullen ook wel de nodige moties komen waarschijnlijk, maar ik denk toch wel dat inclusief het CDA, Koppenjan en de PVV, dat die mee zullen gaan ja. en dat Bleker aan zijn alternatief kan werken want als, de, als dit uh, dan, dan betekent dat al winst voor de haven van Antwerpen en voor de Natuurelite. dat is zo, maar als de Tweede Kamer zegt nee, daar gaan we absoluut niet mee akkoord, uh, Bleker uh, uh, je, je moet uh, wel met iets beters komen, dan zit er niks anders op dan dat meneer Bleker terug gaat naar de no optie. Die 300 hectare ontpoldering En daar zitten de Belgen op te loeren. Dus die hebben twee keer winst. Die staan tussen de coulissen, staan ze grinnikend toe te zien. Want, want het is op dat, op meneer Robesim, want het is deze optie of toch helemaal onder water? Ja, nou als dit niet lukt, dat weten, weten de Belgen. En daarom wachten ze ook af. En daarom gaat dus ja. ook geen directe uitspraak doen. Daar wachten ze gewoon af. En dan gaan we terug naar wat er in de scheldenverdragen staat. Nou, dus. Meneer Winkelsoek, ja, nee, ja, ja? Ja, dus. Dan, dus, hebben, ze hun, dan dus, hebben ze hun zin. Helemaal, 100%. Exact, dat is precies de wij, reden. Wij, dat, Nederlanders, wij Nederlanders onderschatten. Luister, de luis die, die denken altijd twee stappen verder dan wij. Luister nu naar nou wat u zelf zegt. Als dit niet lukt, als dit compromis, want het is een compromis, waarbij u twee derde van die polder. Uh, als u die, mag ik nu even. Mag ik u mag ik even. Maar waar, waar u dit compromis, waarbij u twee derde van die polder weet te redden, uh, als, als dat niet doorgaat, dan bent u alles kwijt. Dan zou ik zeggen: ik tel uit uw winst. Nee uh, hoor. Nee, zijn, uh, u bent zeven, jaar, u, zeven jaar geleden bent u ermee begonnen. Uh, Is Zeeland erover begonnen? Nou, u dertien jaar geleden mee begonnen. En als u na nou 13 jaar zover bent dat u twee derde op zak hebt, dan zou ik zeggen. Uh, en, en je hebt het risico dat je nog, nog meer schade hebt door door te gaan. Dat u, u zelf tot verliezen uitroept. Dan denk ik dat u wat drie keer moet bedenken okay. voordat u dit, dit weggooit. Meneer Robins, er is sprake geweest van een referendum. Richard de Mos van de PVV heeft erom gevraagd. Ik geloof ja. dat de PVV in de Zeeuwse Staten daarover gaat uh, praten. De, de, de commissaris van de koningin Carla Pijs die zei van... ik ben voor een referendum, maar dan moet wel de optie zijn... of helemaal onder water, of dit plan van Bleken. Stel dat ja, dat het referendum... Nee, als ik even mijn vraag af mag maken. Stel dat dat het referendum wordt. Wat stemt u dan? Ja, maar dat referendum kan helemaal niet gehouden worden in Zeeland. We hebben, we hebben niet eens een referendumverordening, dus het kan technisch al helemaal Even niet. Even los daarvan, als u moet kiezen tussen de hele polder onder water of dit plan van Bleken, wat kiest u dan? Nee, dat, dat, dat is die, die keuze die moeten we niet... Ik zeg, we hebben zeven onpolderlocaties, die moeten allemaal aan de baan. Allemaal, stuk voor stuk. U, u zegt, die vraag Onpolder, van jou, Thijs van de Brink, ga ik niet beantwoorden ontpolderingen leiden alleen maar tot, tot uh, waardeloze schorren. En we hebben slikken nodig in die Westerschelde om de dynamiek te, te verbeteren. Maar u, weet, u, en, u en kent de politiek. Op een gegeven moment moet er een beslissing genomen worden. Brussel Ja, is... politieke, een politieke beslissing willen we nemen. Niet ja. een inhoudelijke beslissing. Nee, maar u, u bent ook aan de, politicus, toch? Het draagt aan de, aan de natuur van de Westerschelde niets bij. U bent ook de... politicus, toch? Ik ben politicus, ja. ja. Nog één keer die vraag. Stel, u moet kiezen tussen uh, dit plan van Bleker en de, het oude verdrag, de hele polder onder water. Wat kiest u dan? Nou, wij hebben gekozen, uh, ook in de Staten... aan de hand van een motie die ik heb ingediend... voor het, voor het eerste voorstel van Bleker. Ja, maar dat, nou, dan dat dan mocht het niet het he, van Brussel. Dat mocht niet van Brussel. Nee, dat mocht niet, nee maar Brussel heeft er geen, geen bal over te vertellen. Helemaal niks. Hij heeft zich gewoon in die fuik laten lokken. Nee. En, en dat komt Antwerpen buitengewoon uit. En de natuurelite komt dat ook buitengewoon goed uit. Ik zou het, toch, als hij, meneer als ik u toch een advies uh, mag geven... Uh, denk u nou eens rustig na... u hebt een heel heleboel binnengehaald... Uh, u hebt twee derde van die polter, uh, die, die, die blijft gespaard. Uh, u krijgt de toezegging dat er niet meer verder ontpolderd wordt. Ik zou zeggen, neem dat. Die, die toezegging het is doorgaan, niet Het doorgaan van die, deze discussie, zeker op die, deze toon, die toonhoogte... Is niet ...leidt waard. alleen maar hebt tot u, weet u, weet u wat de goede de afloop termijn? alleen maar... Nee. Die, de goede nee. afloop ook voor u, wordt alleen maar kleiner dan groter. Oké, okay, nog, nog één keer meneer Robinson. laatste woord. Dit lijkt op niks. Ah, dat is een mooie samenvatting. Nee, nee maar <laughs> ja, dat is een beetje, ja, een beetje cryptisch. Maar uh, we hebben altijd nog 3000 hectare genoteerd staan in de lange termijnvisie. En dat vergeet meneer Svenkels eventjes. Uh, die zijn er nooit uitgeschrapt. En onze overleden gedeputeerde Thijs Kramer, uh, de, de man uh, overigens met alle respect voor een overledene, heeft dit onheil over ons gebracht. En die heeft altijd gezegd tegen de natuurbewegingen... want waarom nou 600 hectare? Hmm. 300 door ja. de provincie, 300 in het Viergepolder. Waarom nou 600 hectare? Niemand iemand vraagt zich... dat zijn vijf stapjes van 600 hectare. Okay. En zo komen wij aan die 3000 hectare. Er komt nog veel meer, die, zegt u. En die staan maar, aan de lat. Maar. En denk erom als het aan meneer Potocnik niet ligt... Dat is de eurocommissaris. Goed, we gaan dit debat stoppen. Ik heb zomaar het gevoel okay. dat het nog niet afgelopen is. Nee, Johan nee, Robbesin, nee. Statelind voor de Partij voor Zeeland... en uh, Jan Schinkelshoek, beide hartelijk dank voor dit gesprek. Oké. Okay. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van Dit is de dag voor vandaag. Zometeen Villa VPRO Geen in Den Haag. Uh, nee, Rotterdam, Rotterdam. Thijs. Oh. En, en even als luisteraar wou ik nog één ding kwijt. Jan Schinkelshoek, die redeneert vanuit de politieke realiteit... heeft natuurlijk volkomen gelijk. Oh. Hadi, Thijs. Goedemiddag. Wij zitten in Rotterdam, ja. Waarom? <laughs> Waarom die gelijk heeft? Nee, waarom jij in Rotterdam zit. Nee, waarom zit. Rotterdam? Oh, waarom Rotterdam? Wij zitten in het architectuurmuseum. En hier begint om 4 uur de vijfde architectuurbiennale Rotterdam. Kijk. En die hebben als, als thema... Hoe maken wij de stad? En ik lees een zinnetje voor uit de speciale vpro bijlage: Door voortdurende verstedelijking stelt ons voor immense politieke, sociale, economische en ecologische uitdagingen. Ik zeg, ze bedoelen natuurlijk problemen. Nou, deze biennale gaat dat allemaal oplossen. Dat straks, nu het nieuws met Juri Stubenitski. Radio 1, het NOS-journaal. De Europese Commissie gaat akkoord met het nieuwste voorstel van het kabinet over de Hedwiegenpolder. Dat heeft staatssecretaris Bleker gezegd in de Tweede Kamer. Hij wil een derde van de Hedwiegen onder water zetten en ook andere polders teruggeven aan de natuur. De Tweede Kamer is zeer kritisch over dat plan. In Nederland en Spanje zijn vijf mannen aangehouden... die bij een internationale drugsbende zouden horen. Ze kochten grote partijen cocaïne in Zuid-Amerika en Afrika... die ze naar West-Europa smokkelden. De hoofdverdachte is een Surinamer. Hij werd begin deze maand opgepakt in Barcelona. De rente op Duitse staatsleningen is gedaald naar een nieuw record. Voor een tienjaarslening wordt nu een rente betaald van 1,6 procent. Het is een teken dat de onrust over de eurocrisis toeneemt. Beleggers vluchten in de veilige Duitse leningen, ondanks het lage rendement. En de medische gegevens van duizenden Brabanders liggen op straat, meldt Omroep Brabant. Het gaat om dossiers die staan op de website van medisch onderzoekscentrum Diagnostiek voor U. Cliënten konden makkelijk toegang krijgen tot een afgeschermd deel van de site, waar ze duizenden medische dossiers konden bekijken. Zo konden ze zien of iemand drugsverslaafd of HIV-positief is. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. AVB Verkeersinformatie. De avondspits begint met een aantal ongelukken, vooral rond Arnhem. Op de A12 vanuit Utrecht tussen de afrit Wageningen en Arnhem-Noord 7 kilometer. De linkerrijstrook is daar dicht. Van Arnhem naar Utrecht tussen knap het Waterberg en knoop het Rijzoord, 6 kilometer. En daar zijn zelfs twee rijstroken dicht. Het is ook te merken op de A50 van Os naar Arnhem... want er staat tussen Renken en knap het Grijzoord, 3 kilometer. En de laatste opvallende file staat op de A27, Utrecht-Breda. Tussen Utrecht-Veemarkt en knap Lunette 6 kilometer. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook daar dicht. Dit is radio 1, VPRO. Villa VPRO. Blok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Vandaag. Met een speciale uitzending op locatie in het kader van de themaweek Leven de Stad. En waar kun je dan beter zitten dan in het centrum van Rotterdam? In het Nederlands Architectuurinstituut, waar de vijfde internationale Architectuurbiennale op het punt staat te beginnen. We zitten midden in een creatieve bron vol ideeën waar het met de stad naartoe moet. En wij zoeken het komende uur vooral antwoord op de vraag: hoe houd je de stad leefbaar? We kijken met een frisse blik en interessante gasten... naar natuur, architectuur, infrastructuur en nog veel meer. En wilt u reageren, doe dat dan vooral via onze site villavpro.nl. Dit is Radio 1 Villa VPRO. Ja, en als je het hebt over leefbaarheid in de stad... dan gaat het meestal gelijk over veiligheid, milieu, goede voorzieningen. En natuur komt daar meestal bekijkt vanaf... Daarom beginnen wij ermee natuur in de stad. Kees Moedeker, welkom. Bioloog, conservator van het Natuurhistorisch Museum hier in Rotterdam. Een groot kenner van plant en dier in de stad. Eh, wat is nou het meest bijzondere wat u bent tegengekomen qua vogel of anderszins beest? Ja, momenteel hebben we hier in Rotterdam uh, slechtvalken. Uh, twee paar in het centrum. Ja. Het zijn, Waar zitten die, van, van hieruit hier gezien? Op, van hieruit te zien niet, maar oh, okay. he, vlakbij op de Willemsbrug. Een, een van, de, van de iconen van deze stad. Ja. Uh, en op de, um, de een, een, een, een, een afvalverbrandingsinstallatie een beetje daar vandaan. Ja. Twee paardjes. En, en ze hebben. Ze ze nesten ja? ze, ze, ze zijn bezig. Er is vanmorgen een paring waargenomen. Oh, uh, ja, dus het gaat, het gaat goed komen. Ja. Het zijn fantastische roofvogels een aanwinst voor deze stad. Helpen. Sinds wanneer zijn ze er? Sinds, ja, sinds ze... een paar jaar, sinds een paar jaar. En, uh, dat is en tot... wat maakt dat? die plek geschikt voor ze is, dat ze hem uitgekozen hebben? Ja, hoog uitzicht. Uh, uh, kunnen uh, hun prooien van hoog uh, al zien aankomen. Uh, ze ja. eten de stadstuiven. Nou, dat ja. lost ook weer een probleempje op. Ja. Dus een hele, een, een hele welkome gast in het kader van de stadsecologie. Slecht valken. Laten we, Echt. voor we verder gaan praten, even gaan luisteren naar Niels de Zwarte. Een, een collega van u overigens. Hij is van het bureau Stadsnatuur. En hij struint op doordeweekse avonden met zijn zaklamp duistere plekken in Rotterdam af. Op zoek naar vleermuizen. En alleen in Rotterdam al heb je daarvan negen verschillende soorten. Verslaggever Gerrit Kalsbeek met Niels de Zwarte. Vanaf de rand van de Kralingse Plas. Mijn naam is uh, Niels de Zwarte van het bureau Stadsnatuur en we zijn hier in het Kralingse Bos. En we gaan uh, vanavond even kijken of we vleermuizen gaan horen. We zijn uh, expres een beetje vroeg nu. Het is nu uh, net over acht en de zon gaat over een half uurtje onder. En de soort die we nu eerst even proberen te luisteren is uh, de rosse vleermuis. Die wordt ook wel vroegvlieger genoemd. Uh, omdat die uh, voor zonsondergang al uitvliegt.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 ook parken zoals het Kralekse Bos hier. Wat ik ik heb ik oh, nou Je hoort de schelpjes uh, waar we nu op staan. Uh, op Dit pad hoor je al goed op de ultrasoon detector. Uh, veel mensen noemen het ook bed detector. En uh, daarmee stem je de frequentie af. En hij verlaagt het eigenlijk tot het uh, voor ons hoorbare deel. Dat is wel een heel mager geluidje. Die rossen dat vallen maar even tegen nu.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 En op onze website vpro.nl vindt u een link... naar een prachtig rapport over vleermuizen in Rotterdam... geïllustreerd en gratis als pdf te downloaden. Kees Moelijker, conservator van het Natuurlijk Historisch Museum... hier in Rotterdam, bio bioloog. Kenner van planten en dieren in de stad. Het is hartstikke leuk en ik ben er enorme fan van... maar ik moet de vraag toch stellen... moet je wel natuur willen hebben in de stad? Is het niet tegen de verdrukking in? Ja, wij zouden als mensen wegkwijnen zonder stadsnatuur, geloof me. Ja. Het, is, het is afgelopen met ons. Als, als hier in ons om, onze eigen leefomgeving geen ander leven meer zou zijn... Ja. Mm -hmm. waar, moeten we, waar moeten wij dan van leven? Ja. Hoe hou je het in, in stand in de stad? Ik bedoel, je zegt, wij kunnen niet zonder, maar uh, kunnen zij het zonder ons? Moeten we, moeten we de natuur een handje helpen of kan het op zijn Nee, er zijn, de, de, zij, zij vinden de stad juist prettig. Je, je, je moet ook niet willen om... Uh, om uh, de natuur die thuishoort in, in, in vochtige duinvalleien hier in de stad te krijgen. De stad is juist een heel divers, vaak wat warmer biotoop dan in het omliggende gebied. En dat heeft zijn eigen liefhebbers. Hm. Uh, neem... Je had het over de slechtval. Neem, nou, geef eens een paar mooie andere voorbeelden. Nou ja, de, de, de stadsduif, die um, uh, oorspronkelijk uh, een bewoner is van uh, rotskusten en hooggebergten... Rotswanden. Ja, die, die heeft de stad gewoon ontdekt als leefgebied. Uh, gebouwen, riggeltjes, Gevels in plaats van rotswanden. Gevels en rotswanden. Ja? Uh, nou, voedsel uh, gooien we voor ze op straat. Dus die beesten hebben een gespreid bedje. Uh, neem uh, muurplanten, muurvarens. Uh, uit hetzelfde gebied. Hè? Uh, in de Ardennen kennen we ze uh, langs de rotsen. Uh, kademuren hier in, in Rotterdam. Het michelt ervan. Hmm. Um, wat je tegenwoordig ook hebt, dat zijn ontsnapte huisdieren. Hè? In Amsterdam heb ik wel eens een foto gezien van het Vondelpark. En daar zat er, geloof ik ik al 300. Uh, een, een, een, een soort pakiet in een boom. Een papagaien, ja. geloof ik. Ja, papagaien, oh, papagaien. Ik heb je ja, er ook? Ik heb er één meegenomen uit onze collectie hier uit het Natuurhistorisch. Een, ja. een heftige, langwerpige ja. groene vogel met een oranje Dat ja. is hem? De halsbandpakiet. Je ziet dat wel kleine pakieten. Nee, dit is, dit is een grotere soort. Oh. Ja, dit is nog maar een jonkie. Hij is eigenlijk, hij heeft nogal, als hij al volwassen heeft, hij een langere staart. Hij heeft ja. niet de stad overleefd? Deze is... Uh, tegen het raam gevlogen. Oh. Dat is natuurlijk een, ook weer een nadeel van de stad. Ja, maar de, daar zijn er inmiddels uh, inderdaad, het zijn ontsnapte kooivogels in de jaren 70. En bijna elke grote stad in Nederland heeft een populatie van enige duizenden van deze dieren. En die doen het goed in de stad, omdat ze daar ook beschutting vinden. Uh, best wel veel soorten bomen waar ze de vruchten van kunnen eten. En niet te vergeten de mensen die ze voeren. Ja, zeg hoe ziet die ideale stadsnatuur dan eigenlijk uit in jouw ogen? Je zou. Uh, je zou uh, een stad zo moeten inrichten dat uh, de groenvoorzieningen die er zijn, mm -hmm. parkjes, binnentuinen, plantsoenen, dat die onderling verbonden zijn. Het is met, gewoon, de, ik las het de ecologische hoofdstructuur, maar het, dan in een stad. Zo moet je het zien. En dan kan je dus, dan kan je ervoor zorgen dat de, de kleine populaties van bepaalde diersoorten, van insecten, van, uh, van, van vleermuizen, maar van zoogdieren... dat die uh, dat die groter wordt, dat ze elkaar kunnen bereiken. Heb je dan ergens uitval door, uh, ja, door, wat, door, door werkzaamheden of door een ziekte... Ja. dan kan dat zich weer aanvullen. En Nu is het zo dat het vaak eilandjes zijn, postzegeltjes waar kortstondig wat opbloeit. Ja. Uh, neem braakliggende terreinen. Uh, dat is een, een Eldorado voor, voor insecten, voor planten... en uh, voor vogels die erop afkomen. Maar wijkt natuurlijk op de duur weer voor bouw. Voor bouw. Ja. Maar zorg je nou dat, dat, dat, dat daar weer wat verbindingen ontstaan... dan krijg je een soort geheel waarin ook van buitenaf de natuur de ja. stad kan winnen. Rotterdam kan, kan, ken jij het beste natuurlijk. Is dat qua politieke gezindheid hier of, of qua denken in deze stad een haalbare zaak? Er wordt steeds uh, genuanceerder over gedacht, over, over uh, een ecologisch beleid in deze stad. Ja. We hebben Bureau Stadsnatuur die de gemeente daarvoor uh, adviseert. Ja. En, uh, die zijn er ook voor. Die zijn er ook voor. Ja. Uh, en uh, ja, het, is, het is natuurlijk een kwestie van keuze maken. Maar, het zijn maar vaak, dat is iets dat nu niet meer natuurlijk uh, kan groeien. Dat moet je dus nu echt aan gaan leggen. Dus ja, daar moet moeten er... andere dingen voor gaan wijken. Waarschijnlijk. Het zijn vaak hele eenvoudige middelen. Bijvoorbeeld niet maaien van wegbermen. Ik bedoel, waarom zou je die wegbermen maaien 22 keer per jaar? Omdat staat mensen zeggen... Nee, nee, nee, nee, ja. nee, niet de zorgheid, dus het... maar ook omdat het, zich, omdat het uh, ja, verkeersgevaarlijk kan zijn. Ja, kan, goed. Maar er zijn ook plekken waar, waar geen verkeer nee. is... waar mensen dan klagen van het er staat onkruid. Ja, ja nee, kom. Daar moeten, we natuurlijk, daar moeten we vanaf. Dat is een omslag. Uh, hey, als dan... dat lukt, hè? wat voor interessante soort zou dan aangetrokken worden tot de stad... als je zo'n hoofdstructuur hebt... Nou, ik denk aan bepaalde vlindersoorten die, die, die je nu alleen maar in het buitengebied ziet, die, die de stad zouden kunnen bevolken. Uh, goede muizenpopulaties. Uh, Goeie muizenpopulatie. ja, goede muizenpopulaties. Van, van soorten die, die, die zeg maar zeldzaam zijn, die, die, die, die je nu niet in de stad kan vinden. Die natuurlijk ook weer heel nuttig zijn voor het opruimen van allerlei afval. Ja, dat, zijn, dat zijn kansen. En, en met, met een, een, een vergroot aantal insecten. Uh, komt misschien ook de huismus wel weer terug in de stad? Hè? Die is, ja, is, is twintig jaar geleden. Hoe, hoe is die eigenlijk verdwenen? Heeft dat te maken met het feit dat zijn dat de musjes die onder pannen nestle dakken nesten uh, We weten niet precies hoe het komt. Uh, maar het feit is wel dat ze in 20 jaar tijd meer dan gehalveerd zijn. In hele uh, stukken van het centrum van Rotterdam is geen mus meer te vinden. Het kan te maken hebben met, uh, met, met bouwwijze. Uh, er zou een, een, een virusepidemie geweest kunnen zijn. Uh, uh, maar wat heel belangrijk is in het leven van de mus, als ze net uit het ei gekropen zijn... kleine zachte insecten. Mm -hmm. Ze die niet gevoerd krijgen, maar uh, brood, redden ze het niet. Dus ik mm. denk dat daar de crux zit. Dus zorg ervoor dat je bijvoorbeeld in je eigen omgeving... Uh, ...geen uh, gamma-schuttingen of grintegels neerlegt... ...maar uh, struiken, onkruid, uh, bomen. Oh, dus dat is al iets wat de burger zelf ook kan doen. Wat je, doen. Waar je helemaal de overheid niet voor nodig hebt. Dat je gewoon zegt, ja. jongens let erop hoe je je tuin aanlegt. Hele kleine dingen die, daar, uh, die de stadsnatuur en de biodiversiteit enorm kunnen helpen. De, er is hier op het Schouwburgplein, hier, hier, hier een kilometer vandaan... Uh, ...is geen groen te vinden. Dat is, dat is, dat is mooi ontworpen door een architect... Uh, er was één restaurant die dacht, ik zet een klim op uh, tegen mijn gevel. Ja, ja. ja, daar beroep nu prompt een merel in. Mm -hmm. ja. ik bedoel, het is, het is heel makkelijk. Het zijn kleine dingetjes. En ja, Rotterdammers die daar geïnteresseerd in zijn, zouden die bij Bureau Stadsnatuur terecht kunnen voor, voor advies? Handige tips, ja, hoe je ja, tuin in te richten en hoe niet? De website bureaustadsnatuur.nl geeft uh, alle publicaties uh, die mm -hmm. er zijn, ook adviezen... Uh, altijd goed om even te kijken. Je, je, je schetste net wat de ideale stad-natuurcombinatie zou zijn. Dat is dus een soort ecologische hoofdstructuur, zei je. De, de, dat het allemaal in elkaar overloopt. Is er een stad op de wereld die jij kent waar het bijna ideaal is, waar het echt heel goed is al in jouw ogen? Ken je zo'n stad? Nee, nee, dat. dat... Jeetje. Dus de, de, de steden die zijn natuurlijk uh, ontworpen in een periode dat er nog helemaal niet over nagedacht werd. Um, dus ja, als er nieuwe steden ontworpen zouden moeten worden... dan is dat natuurlijk uh, is dat een, is dat een kans. Je hebt natuurlijk wel, uh, wel voorzienende blikken gehad uh, mm -hmm. in Londen... Uh, waar enorme parken zijn. Uh, New York, Manhattan, ja. waar Central Park... Uh, Ook veel roofvogels daar. Veel he? roofvogels, ja. waar heel veel ja. roofvogels komen. Dus de mensen hebben altijd wel gedacht van... we kunnen niet alleen maar beton en mm -hmm. glas en staal neerzetten. Er moet iets van groen zijn. Kees, uh, uh, tot slot. Wat is jouw diepste wens voor welke soort jij graag zou aantreffen in Rotterdam? Ik zou ik zou toch dat je hartstikke blij zou. Over... Ik zou toch heel blij zijn als er, als er uh, op meerdere plekken slechtvalken terechtkomen. Hm. En, dat, uh, uh, en dat we de huismus weer terugkrijgen in deze stad. En dat uh, mijn kinderen, die uh, nog nooit een huismus gehoord hebben, bij wijze van spreken. Uh, toch om, op een gegeven moment een keer wakker kunnen worden. En daarmee uh, in aanraking kunnen komen. Oké, okay, nou laten we wat Ger net zei. Mensen die geïnteresseerd zijn in wat zij zelf kunnen doen. Om ervoor te zorgen dat de natuur in de stad kans krijgt. Die kunnen zich wenden tot de site van bureau Stadsnatuur. En dan kunnen ze tips krijgen over wat wel en niet. Doen met hun tuin, wat voor spullen ze moeten gebruiken voor aanleggen en dergelijke. Ja. Oké. Okay. Blijf zitten. Uh, aangeschoven is minister Schultz. Melanie Schultz. Goedemiddag. Goedemiddag. Minister van Infrastructuur en Milieu. Dat uh, is onder andere wat vroeger ook het, uh, het ministerie van Ruimtelijke Ordening was. Maar dat woord is een beetje vervuilend geworden, geloof ik. Gebruiken we niet meer. Dat ordening, vooral, dat viel niet goed, meen ik. Oh, absoluut uh, wel hoor. Ja? Maar uh, ja, je moet toch uh, een naam kiezen waarin je niet. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat en in. En uh, wat was het in het verleden? Volkshuisvesting, ruimteordening en Milieu. Je moet het een beetje samenvoegen. Dus het is infrastructuur en milieu geworden. Maar ja, eigenlijk alle onderdelen zitten daar gewoon in. Ja. Maar het is niet een verschil in nadruk? Dat nee. willen jullie er niet meer zeggen? Nee, absoluut niet. Nee, nee, okay. Ik hoor die discussie wel eens vaker. Maar uh, ja. Goede Wijn behoeft geen krant. Goed. Ja. Laten we heel even, voordat we het gaan hebben over, over hoe we een stad leefbaar houden... en in hoeverre de overheid daar ook een taak in heeft... of dat je meer aan de burgers over moet laten... even het nieuws wat we net hoorden in het ANP. Uh, Ger, jij hebt het voor ja. je liggen. Dat ging over een, een rapport vijf... dat net uit is. Ja, Het verkeer eist meer levens onder 65-plussers... Dat is maar met liefst, en dan met name fietsers, met 38% gestegen. Dat vond ik een achterlijk groot percentage. Ja. Vindt u dat ook niet? Ja, zeker. En dat is dan specifiek onder deze doelgroep. Hè? Want ja. het aantal verkeersdoden is met 3% gestegen in totaal. Maar wat je ziet is dat specifiek onder vols. de ouderen ja. en onder de fietsers de problemen zitten. En dat is dus niet meer zoals in het verleden, waar natuurlijk voornamelijk op de weg hè, de auto ongevallen, dat die het grootste probleem waren. Je ziet dat er eigenlijk een verschuiving is in, het, uh, ja. Ja, in de doelgroep. Ja. Uh, en u zegt nu dat, dat dat voornamelijk komt, je kan dat natuurlijk niet zeggen, maar dat een, een belangrijke oorzaak is het wegennet. En dat dacht, ja, maar hier, of, of is dat geen goed citaat? En, u jawel. Het de, ja, het, ja, maar, dat... maar, maar, maar aangezien ze hier nu zitten en het hoofd schudt, zal het ja, ja. Ja, ja. geen goed citaat zijn. U, u moet even een onderscheid maken. Je hebt de, de Rijkswegen, en daar zie je dat het aantal doden en gewonden uh, op afneemt. Maar je hebt ook de gemeentelijke wegennet En ja. daar zie je veel meer uh, ongevallen zich voordoen. Onder fietsers en vooral onder ouderen. Nou, daar voel ik me ook verantwoordelijk voor. Want we doen eigenlijk verkeersveiligheid met z'n allen. Rijk, uh, provincies, gemeenten. En dat betekent dat we dus uh, onze focus uh, moeten gaan leggen nu op die specifieke groepen ouderen. Hm. Maar hoe komt dat ineens? Nou, wat je ziet is dat uh, uh, er zijn meer ouderen relatief. Die blijven langer gezond, langer actief. Die gebruiken steeds vaker de fiets... Dus dat uh, moeten we ontmoedigen. Om nee, absoluut, <laughs> niet, absoluut niet. En ik gebruik ook steeds vaker elektrische fietsen of andere dingen met meer snelheid. Maar dat is juist heel belangrijk. Hè. Gezondheid uh, door actief te zijn is, is, heeft laten we zeggen, zoveel meer effecten dan het negatieve effect dat ze laten we zeggen, meer risico lopen. Maar je moet ze wel opwijzen dat ze kwetsbaarder zijn. Dat als ze vallen, dat ze vaak er ernstiger gewond raken dan een jongere uh, iemand. Ja. En dat uh, ook uh, dit soort snellere. Uh, voertuigen als elektrische fietsen, een ander tempo is natuurlijk dan een elektrische fiets. Ook een onderdeel van het leefbaar houden van onze omgeving hè, en ook van onze stad. Laten we daarover gaan hebben, want daarover gaat de biennale ja. die u zo meteen gaat openen. Ja. En we gaan het wel hebben over de rol van de overheid. En ik geef eventjes een citaat. Een enigszins aangepaste citaat van George Brugmas, directeur van de Biennale hier. En die zegt, de nationale overheden begrijpen de problemen van de miljarden stadsbewoners niet meer. Dus vroeg of laat zeggen zij, laat het geld maar hier, wij richten het zat zelf in. Los onze eigen problemen op, want ze pikken het niet meer dat zij alle geld verdienen. En de nationale overheden het uitgeven aan dingen die de hunnen zijn. Dat is een nee, harde. Uh... Ja, ik, ik heb hem nog niet gehoord, maar misschien zal dit zo dan ook zeggen bij de opening. Kijk, zelf uh, geloof ik dat je ook de inrichting van de stad en het maken van de stad ook zo laag mogelijk moet de, uh, neerleggen. Niet centraal georganiseerd, maar vooral decentraal bij die steden. Dus wat dat betreft zitten we uh, heel dicht bij elkaar. Uh, ze kunnen natuurlijk niet zeggen dat het geld alleen daar verdiend wordt. Het zou wel wat gemakkelijk zijn, want je moet toch van A naar B kunnen komen. In Rotterdam, daar wordt bijvoorbeeld veel geld gemaakt met de haven. Maar de investering in de infrastructuur gebeurt natuurlijk wel door het Rijk. Hè? Anders kun je net zoveel aanvoeren. Maar als je je spullen niet verder kan doorvoeren, dan gebeurt er niet veel. Maar dat je uh, de inrichting, het maken van de stad, de ontwikkeling van de stad heel erg op lokaal en regionaal niveau ligt. Ja, daar ben ik zelf ook groot voorstander van. Maar dan daar... wel op lokaal en regionaal niveau met de lokale regionale overheid. En niet zeggen, we laten het... Sowieso over aan de burgers, verschillende instellingen. Wij uh, creëren wel wat randvoorwaarden. Zorg zelf voor het geld. En we leggen wel wat bij. Doen jullie maar lekker zelf. Nou, zelfs dat, uh, daar zie ik ook heel veel ruimte voor. Want ik ben groot voorstander van particulier opdrachtgeverschap, bijvoorbeeld. En uh, waarom zou je nou als uh, overheid alleen maar kunnen bedenken hoe die wijk eruit moet zien en wat het beste is uh, voor de toekomstige bewoner? Nee, zorg maar dat je. Nou, ruimte biedt, uh, een paar kaders wel schept, maar vervolgens Welke? ook mensen Dat, vrij laat. Want dan gaat het natuurlijk om, nou ja, hoe ver ga je? Uh, je kunt bijvoorbeeld zeggen bij particulier opdrachtgeverschap... ik laat uh, je vrij in het ontwerp, maar ik stel wel een paar stedenbouwkundige eisen... ten aanzien van de rode lijnen en ten aanzien van de groothoogtes of... Uh, Dat is wat ze nu in Almere bijvoorbeeld doen, hè? In die grote wijk die helemaal door de mensen zelf ontwikkeld wordt. Zelfs ook de, de infrastructuur voor een deel. Maar dit soort regels, die zijn er nou eenmaal altijd. Waar zou je groot, nou groothoogtes? groothoogtes. In Ameren hebben ze verschillende projecten. Dus sommige projecten die laten ze het hele, eigenlijk helemaal vrij. Sommige projecten stellen ze deze spelregels. Ze zijn daar natuurlijk mm -hmm. aan het experimenteren. En dat vind ik nou juist het leuke ervan. Ja, Een groot hoogtes heeft ermee te maken dat uh, als je in een straat kijkt. Hè, dat zie je bijvoorbeeld ook in de oude Amsterdam. De oude Amsterdamse binnenstad. Die grachten. Die mm -hmm. ooit, uh, dat zijn allemaal verschillende panden. Uh, die zijn allemaal in een bepaalde tijd uitgegeven. Maar de overheid heeft toen wel gezegd, nou we willen die rooilijn. het moet uh -huh. allemaal wel dus op dezelfde uh, uh, afstand niet van zo de gek staan. Ja? En uh, we willen dat die groothoogtes, dat die een, laten we zeggen, een logische verbinding uh, met elkaar hebben. Hmm. Waardoor je niet uh, ook weer een hele diversiteit krijgt in de hoogtes en de laagtes. Nou, dat zijn soms... Ja, het zijn relatief beperkte eisen, want mm -hmm. daarbinnen kan je natuurlijk heel veel doen. En eisen bijvoorbeeld als het gaat om milieu, wat natuurlijk belangrijk is. Je kan ook zeggen, jongens, ga uh, binnen bepaalde grenzen je gang. Maar vindt u dat de nationale overheid of de regionale overheid... in elk geval altijd... Uh, ...moet blijven letten op de milieutechnische kanten van de zaak. Bijvoorbeeld als het gaat om wegen, bijvoorbeeld als het gaat om uh, afwatering, noem maar op. Ja, zeker. En uh, dat doen we ook bijvoorbeeld door eisen te stellen aan uh, energieprestaties van panden. Maar dan moet je volgens wel kunnen bepalen, hoe ga ik dat wel doen? Hè? Doe ik dat dan met zonne-energie of ga mm -hmm. ik uh, water direct uit de grond uh, trekken? Of, hoe ga ik dat uh, precies mm. doen? Uh, bij de wegen uh, hebben wij natuurlijk hetzelfde. We zijn al aan het kijken of we uiteindelijk in de toekomst ook door het verkeer energie weer op kunnen wekken wat we weer kunnen gebruiken. Uh, dus dit soort eisen die zijn er op nationaal niveau. Het gaat alleen om de vraag hoe voorschrijvend ben je en in hoeverre laat je ruimte voor innovatie, voor creativiteit. En dat en in... laatste is voor mij heel belangrijk. En... Het lijkt mij ook dat je moet voorkomen dat je elkaar niet in de wielen rijdt. Ik geef een voorbeeld. De steden zijn bezig, Rotterdam in ieder geval bezig met wat te doen aan fijnstoffen. Dat is een behoorlijk uh, probleem. Um, daar werken ze van alles aan. Maar u heeft een beleid ingezet. We gaan met z'n allen 130 rijden die dat effect uh, teniet kan doen. Dat lijkt me niet handig. Nou ja, we hebben juist uh, de afgelopen jaren heel veel geïnvesteerd in uh, bronbeleid. Dus we willen dat de auto's schoner zijn... Uh, veiliger, schoner, uh, zuiniger. En ze worden dus ook steeds schoner. Dus dat hele fijnstofproblematiek vanuit de auto bekeken wordt steeds kleiner. Hè, omdat ze steeds minder uitstoot. Dat betekent dat je dus, en we hebben ook afgesproken, dit is de norm. Hè, zoveel uitstoot mag er zijn. Dus we hebben ook gezegd, we doen het alleen daar waar we binnen die norm blijven. En waar we niet binnen de norm blijven, daar doen we het niet. Maar geeft u de gemeente, stel dat uh, uh, de gemeente vindt dat er iets te dicht bij de stad 130 gereden mag worden... Dat een gemeente dan zegt, op onze rondweg rond onze stad wordt 60 gereden. Mooi niet. Nee, dat doen we niet. We hebben een pakket samen met de gemeentes. Een grootste problemen zitten vooral in de gemeente. Niet zozeer rond de wegen. De uitstoot daarvan is... is... Ja, bijna niet heel op wat er gebeurt in de steden. Omdat je dan maar 80 mag rijden nu. Nee, ook als je uh, hoger rijdt. Hm? Het zit hem veel meer in het stilstaand verkeer in de stad. Hè. De problematiek is natuurlijk, je kunt heel veel wegen aanleggen, maar als je helemaal een stad in wil, dan je komt rijdt je weer de flessenhals in. Ja. Ja. En daar zit hem uh, de problematiek. En daar hebben de gemeente instrumenten voor nodig om dat op te kunnen lossen. En daar kunnen we ook over meedenken en aan meewerken. Dat doen we ook. We maken dus eigenlijk programma's met elkaar die. Uh, zowel de fijnstofuitstoot op rijksniveau als op gemeentelijk niveau... proberen iets te perken. Hm. Maar dat betekent niet dat je uh, als één partner, zowel het Rijk niet als de gemeente niet... eentje kan zeggen, ja, ik wil bepaalde zaken niet. Nee, met elkaar ga je proberen het binnen die norm te houden. En met elkaar ga je dus ook instrumenten maken om het zoveel mogelijk te beperken. Nou. U gaat zo meteen hier de biennale openen. Gaat u nog iets zeggen? U heeft nog 30 seconden om naar ja of nee op te antwoorden... over wat u ooit genoemd heeft, de tuttigheid van de Nederlandse stadsarchitectuur. Ja, ja? En wat gaat u zeggen? Sorry, ik oh, had maar vergissing 30 seconden, dus ik denk ja, dat duurt Iedereen die het wil horen, 15. die mag nu naar de biennale komen. U gaat er nog wat over zeggen? Iets hardhandigs. Ja. Nou ja, belangrijk is dat, uh, uh, dat partners de ruimte krijgen en niet alleen bij zelf ontwerpen. Melanie schultz minister van Infrastructuur en Milieu. En wij zijn zo meteen terug Dank vanuit wel. het Nederlands Architectuurinstituut. Wat is het eerste singeltje dat u kocht? She's got it, yeah, yeah, yeah.